Sabbat Shalom, welkom op de sabbat van 19 september 2020, de eerste Tisserie in het jaar 5781 volgens de Joodse En we vieren vandaag Yom Teruah en Rosh Hashanah. Nou, wat houdt het nou in? Yom Teruah is zuinendag en Rosh Hashanah is het hoofd van het jaar. Waar we ook mee starten, dat is met de wereldwijde. Beweging, de Return, de Terugkeer, de start van de tien ontzagwekkende dagen. Die zitten tussen Bazuindag en de Grote Bezoendag. Het is een geweldig initiatief om wereldwijd een oproep te doen tot de Shuva, de Rauw, over alles wat er plaatsvindt, wat wij gedaan hebben, wat onze vaderen gedaan hebben, dat we zijn afgeweken. En een wereldwijde terugkeer naar God de Vader. We hopen dat dit gebeuren echt een wezenlijk verschil mag uit gaan maken. Niet alleen in onze eigen levens, maar ook in de omgeving, landelijk, Europa en wereldwijd. Ik hoop jullie ook van die tien ontzagwekkende dagen op de hoogte te houden via onze app. die De gemeente betreft. We willen starten met Chauvaar Schaal.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 Zingen we samen psalm 92 of leeuwen we dat van Ademai, een gezegende dienst. Israel, Jaweh, Eloheu, Jaweh, Ego. Waarom schemkee Malchut leolam goed, O Israel, Jaweh is onze God, Jaweh is één, gezegend zij de naam van Zijn Koninklijke Majesteit voor eeuwig.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 De parasje wordt voorgelezen door Adamiek. En Mozes ging en sprak de volgende woorden tot heel Israël en zei: Ik ben nu 120 jaar oud. Ik kan niet met jullie meetrekken omdat de eeuwige mij gezegd heeft dat ik de Jordaan niet over mag trekken. Het zal de eeuwige zelf zijn die voor jullie uittrekt. Hij is het die de volkeren die voor jou uitvluchten zal vernietigen. Jozua zal jullie voorgaan zoals de eeuwige het geboden heeft. De eeuwige zal met hem doen zoals hij deed met Sion en och de koning van Amor. Wees sterk en moedig en heb geen angst, want de eeuwige gaat met je mee. Hij laat je niet los. Hij laat je niet in de steek. Mozes ontbood Jozua en zei tegen hem voor de ogen van heel Israël, Wees sterk en moedig, want jij zult met het volk het land binnentrekken dat de eeuwige beloofd heeft, en jij zal het hun als erfgoed toewijzen. De eeuwige zal voor je uittrekken en met je zijn. Hij zal je niet verlaten. Dus wees niet bevreesd. Mozes schreef de tekst van de Torah op en gaf deze aan de priesters, aan de afstammelingen van Levi, die de ark van het verbond dragen, en aan de oudste van het volk. En Mozes sprak en zei, na zeven jaren, als het Sabbatsjaar is aangebroken, roep dan tijdens het loogluttefeest het volk bijeen de mannen, de vrouwen en de kinderen, opdat zij deze Torah van God horen en leren. Ook de kinderen die het nog niet kunnen begrijpen, moeten het horen en leren. De eeuwige sprak tot Mozes, nu is jouw tijd om te sterven gekomen, roep Jozua en gaan jullie naar de tent van de samenkomsten en ik zal hem daar zeggen wat te doen. En Mozes ging met Jozua naar de tent van de samenkomsten. De eeuwige verscheen in een wolkzaal in de opening van de tent van samenkomsten. En de eeuwige sprak tot Mozes en zei, Straks, nadat jij gestorven bent, zal dit volk in opstand komen en achter vreemde goden aanlopen. Zij zullen mij verlaten en het verbond tussen ons verbreken. Mijn woede zal tegen hen oplaaien en ik zal mij van hen afwenden. Vele ongelukken en rampen zullen het volk treffen en het volk zal zeggen, omdat mijn God niet in mij leeft, daarom komen al deze ongelukken over mij. En nu schrijven jullie dit gedicht op en leer het aan alle kinderen van Israël, opdat zij het gedicht zullen onthouden opdat het gedicht getuige voor mij zal zijn. Die dag schreef Mozes het gedicht op en leerde het aan de kinderen van Israël. Hij droeg de leiding over aan Jozua, de zoon van Nun, en zei, Wees sterk en moedig, want jij zult de kinderen het land binnenbrengen. Toen Mozes klaar was met alle woorden van deze Torah op te schrijven, tot het einde aan toe, gaf Mozes de Levite de volgende opdracht. Neem dit boek met de Tora en leg het bij de ark van het verbond met de eeuwige. Breng dan alle oudsten van de stammen in vergadering bijeen. Dan zal ik de woorden van het gedicht uitspreken en de hemel en aarde als getuigen oproepen, want ik weet dat jullie na mijn dood van de weg van de eeuwige zult afwijken en het ongeluk zal jullie treffen omdat je bent afgeweken van zijn geboden. Daarna sprak Mozes ten aanhoor van heel Israël dit gedicht van begin tot het einde. Leviticus 23 Jaweh sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg, in de zevende maand, op de eerste dag van de maand, moet u een rustdag houden, een gedenkdag aangekondigd door een zuivere een heilige samenkomst. U mag dan geen enkel dienstwerk doen, en u moet de heren een vuur aanbieden. En daarna wil ik Psalm 81 voorlezen. Psalm 81 Voor de koorleider op de Gittit een Psalm van Asaf. Zing vrolijk voor God onze kracht. Juich voor de God van Jacob. Hef het aan en laat de Tamorijn horen, de lieflijke harp met de luid. Blaas op de bazuin, bij nieuwe maan, bij volle maan, op onze feestdag. Want dit is een verordening in Israël, een bepaling van de God van Jacob. Hij heeft deze ingesteld tot een getuigenis in Jozef, nadat hij opgetrokken was tegen het land Egypte. Daar, zei Israël, heb ik een taal gehoord die ik niet verstond. Ik heb een last van zijn schouder weggenomen. Zijn handen hebben de manden losgelaten. In de benauwdheid riep u, en ik redde u. Ik antwoordde u uit de schelpplaats van de donder. Ik beproefde u bij het water van Meriba, Sela. Mijn volk zei, luister, en ik zal onder u getuigen. Israël, als u naar mij luisterde, er mag onder u geen andere god zijn. U mag zich voor geen vreemde god neerbuigen. Ik ben Yahweh, uw god, die u uit het land Egypte leidde. Doe uw mond wijd open en ik zal hem kullen. Maar mijn volk heeft naar mijn stem niet geluisterd. Israël is tegenover mij onwillig geweest. Daarom gaf ik hem over aan hun verhaarde hart zodat ze in hun eigen opvattingen voortgingen. Och, had mijn volk naar mij geluisterd, was Israël in mijn wegen gegaan. In korte tijd zou ik hun vijanden onderworpen hebben en mijn hand gekeerd hebben tegen hun tegenstanders. Ja, we haten zouden zich gefeind aan Hem onderworpen hebben, maar hun tijd zou voor eeuwig geweest zijn. Hij zou van de beste tarwe te eten gegeven hebben. Ja, ik zou u hebben met honing uit de los. Tot zover. Dan willen we een aantal liederen zingen. We beginnen met een kinderlied Abraham op weg naar God, gevolgd door drie Hebreeuwse psalmen. We starten met psalm 133. Hinema. Gevolgd door Psalm 117, Alleluia, en dan als inleiding op het gebed, Psalm 42, ta a Yom Jom 2020, oftewel 5781 volgens de Joodse jaartelling. Maar wat houdt dat nou in? Was een feest, wordt ook Rosh Hashanah genoemd het hoofd van het jaar. Genesis 22 vers 1, dat staat, en het gebeurde na deze dingen, dat God Abraham op de proef stelde. En dat was niet zomaar een beproeving, maar dat was ja, een proeving waar je bestand bijna bij stilstaat als je indenkt dat je zelf vader bent. En dat er zo je gezegd wordt als vader, dat moet ontzettend aangrijpend zijn geweest. Want God zegt tegen hem, Abraham, en Abraham antwoordt en zegt, zie, hier ben ik. En dan zegt God tegen hem, van neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt, Isaac. Ga naar het Moria en offer hem daar als brood over een van de bergen die ik u noemen zal. Maar dit ene zinnetje met de woorden die Yahweh spreekt tot Abraham, die moeten een gigantische impact hebben gehad. Even terughalen, Isaac was niet zijn enige zoon. En toch zegt God dat. Neem uw zoon, uw enige die u lief hebt, Isaac. Maar hij had een oudere zoon, en was Ismaël. En Ismaël was op een hele aparte manier zijn zoon geworden, want God had beloofd aan Abraham en aan Sara'i dat hun zouden een zoon krijgen en via hun zoon zouden ze dus het hele land Canaan hun erfdeel worden. Dat duurde ontzettend lang, vreselijk lang zelfs. En dan gebeurt er iets. Sarah begint ermee, die begint met een truc. Ze zegt, nou, blijkbaar lukt het niet. En misschien moeten we gebruik maken van een andere optie. En dat is eigenlijk een soort draagmoederschap. Als je nou mijn slavin pakt en via haar kinderen verwekt, dan horen ze eigenlijk bij mij. Dan zijn het eigenlijk mijn kinderen. Maar zulke daar is God eigenlijk niet van gediend. Maar het gekke is. Het vindt plaats en God gaat er wel in mee. Het is niet zo dat God tegen hun zegt, vroeger, luisteren, dit mag niet en ik wil er niks mee te maken hebben. Nee, sterker nog, God bezoekt ook Hagar als ze in verwachting is en moeilijk reden heeft met Sarah. Zij moet terug naar Sarah, ze moet zichzelf onderwerpen. En ze krijgt een zoon en ze krijgt van tevoren al de belofte dat haar zoon ook een groot volk zal worden, omdat zijn vader Abraham is. Maar tot op de dag van vandaag heeft Gods eigen volk via degene die hij werkelijk liefhad, de Isaac, hebben ze last van de nakomelingen van Ismaël. En kijk maar naar wie de nakomelingen van Ismaël zijn. Tot op de dag van vandaag hebben ze daar last van. En dragen ze die erfenis van het afwijken van Gods geboden, dragen ze met zich mee. Want het was een afwijking. Hij was getrouwd met Sarah en via een truc. Verwekt hij het nageslacht bij de slavin? Maar God houdt vast aan de enige die hij liefheeft, heeft, dat is Isaac. En hij geeft hem de opdracht om te luisteren: Abraham, je moet je zoon offeren. Hij was honderd jaar toen hij zijn zoon kreeg. Kun je bijna niet voorstellen, hoe honderd jaar. Eindelijk heeft hij een zoon. En dan zegt God: Ik wil dat je hem offert. En wat doet Abraham? Hij staat s vroeg op. Er staat niet bij dat hij dus Sarah inlicht. Dat hij dus met Sarah een gesprek heeft. Maar als luisteren, dit is wat God gezegd heeft: ik moet onze zoon Moedig gaan offeren. Nee, er staat er allemaal niet. Dus je weet niet of zij op de hoogte was. Maar hij staat s morgens vroeg op. Hij neemt twee van zijn knechten. En Isaac, zijn zoon. Ze maken alles klaar. Ze hakken hout voor het brandoffer. En ze gaan naar de plaats die God hem genoemd had. In het Hebreeuws betekent dit dat hij in zijn hart het offer al had voldrokken. En hoe weet ik dat nou zo zeker dat dat zo is? Omdat Yeshua het zegt. Mattheüs 5 vers 27 tot 28 zegt u, je hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is, u zult geen overspel plegen. Maar ik zeg u dat al die naar een vrouw kijkt om haar te regeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd. Op het moment dat Abraham deze opdracht kreeg en dus opstaat om alle voorbereidingen te treffen en op pad te gaan met zijn zoon Isaac, heeft hij in zijn hart eigenlijk al Isaac geofferd. Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op en hij zag de plaats in de verte, staat er. En welke plaats is dat? Dat is de Tempelberg in Jeruzalem. Op die plek, dus bovenop de Tempelberg, waar later dus de tempel kwam bestaan, daar heeft hij dus... Dat offeranden opgebracht voor Yahweh En de plek waar hij dat volgens dus de Rabijn gedaan heeft, is dus op de, de hoeksteen van de aarde. En die ligt nu onder de doom van de rok, onder de islamitische plek. Maar vroeger stond daar dus het Heilige De Heilige, stond boven de hoeksteen van de aarde is een stuk rots. En dat is waar God dus de aarde opgebouwd heeft dus de meest heilige plek op aarde zou zijn. En Abraham zei tegen zijn knechten toen ze dus die berg zagen in de verte: blijf jullie hier met de ezel, dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. Dus wij trekken naar die berg om die offeren. En als wij dus ons neergebogen, als wij dus gebeden hebben, dan zullen wij bij jullie terugkeren. Dus hij wist dat Isaac ook weer terug zou komen. Nou, dat is opmerkelijk als je dus weet dat hij echt het bevel van God gaat uitvoeren. Dat hij dus Isaac gaat offeren. Het mooie is dat hij dus weet in zijn hart: ja, ik offer hem, maar ik weet ook dat God hem weer teruggeeft aan mij. Dus hij zal weer uit de doden opstaan en op mij terugkeren. En dan gaan we weer naar huis samen. Abraham nam het hout voor het brandoffer en Isaac moest dat dragen. dat heeft zo'n gigantische overeenkomst met wat Yeshua gedaan heeft. En dat Yeshua moest ook het kruis dragen op zijn rug. En je ziet hier eigenlijk al een voorafschaduwing van wat Yeshua gaat doen. Yeshua was ook de enige die God lief had. Hij is zijn enige. En hij heeft het over voor zijn volk. Hij nam het zelf, nam hij het vuur en het mes in zijn hand en ze gingen ze samen in ze op pad. En het intrigeert Isaac. En hij zegt dat ook tegen zijn vader. Hij zei mijn vader. En Abraham zegt zie hier ben ik mijn zoon. En hij zegt, ja, uh, hier is het vuur en het hout is er, maar we hebben het lam vergeten. Waar is het lam voor het brandoffer? Dat is er helemaal niet. En dan zegt Abraham iets geweldig moois. En dan zegt hij, hoef je je geen zorgen over te maken, Isaac. Want God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer. Mijn zoon, en zo gingen ze beiden samen. Dus hij ligt er niet in, dus Isaac wist ook van tevoren niet dat hij het lam was. Hij gaat zo met zijn vader mee. Hij vertrouwt zijn vader volledig. Isaiah 53, vers 7 zegt: Toen betaling geëist werd, werd hij gedrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij de slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Zo deed hij zijn mond niet open. Geweldig, hè? dus die profetie, waarin Yeshua eigenlijk voorgesteld wordt als een lam, die dus zichzelf opoffert voor de zonde van de wereld. Johannes 1, vers 29. De volgende dag zag Johannes de doper, die zag weer naar zich toe komen. En hij zegt het ook: Zie, het lam van God dat de zonen van de wereld wegneemt. Dit is een, ja, een soort doorkijkje vanuit het allereerste begin naar wat er dan later zal gebeuren. En ze kwamen op de plaats die God hem genoemd had, het berg van Moria. En Abraham bouwt daar een altaar. En hij schikt dat hout erop, op zijn zoon erop, legt hem op het altaar bovenop het hout. En dan pakt hij het mes om zijn zoon te slachten staan. Je kunt je bijna niet voorstellen wat er door Abraham heen gegaan moet zijn voordat hij zo zover kwam om dit te doen. Uit gehoorzaamheid aan God. Maar de engel van Yahweh riep tot hem uit de hemel. Abraham, Abraham. En hij zei, zie hier ben ik. Dus hij stopt. Net op tijd. Toen zei hij, steek uw hand niet uit aan de jongen. Doe hem niets. Want nu weet ik dat u vrezen ben en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Dit is eigenlijk ook het bewijs dat hij dus in zijn hart hem dus al geofferd had. Daarom zeggen ook de rabbijnen, eigenlijk is het zo dat dus Isaac gedood is geworden en dat hij terug uit de doden is gegeven aan Abraham. Zo zie je het ook, hij is echt uit de doden weer teruggegeven aan zijn vader. En waarom moest dit nou zo? Omdat het concreet uitgevoerd moest worden. Hij moest echt laten zien, hij moest luisteren, je gaat zo ver. Dus je neemt alles mee, je gaat echt op reis een paar dagen. En je bindt hem op het altaar. En je pakt dat mes. En je bent eigenlijk nou ja, op punt om het uit te voeren. En dan steekt God daar. Die stopt. Het, die zegt, moest luisteren, je hoeft niet verder te gaan. Dit was voldoende. Dus. Als er aan ons gevraagd wordt, waarom moet dit allemaal zo letterlijk? Omdat de Almacht dit vraagt. Heel vaak wordt het dus door mensen tegen ons gezegd: ja, maar je moet de Bijbel niet letterlijk lezen hoor. Dat is, dat, is, dat is. Nee, je moet het allemaal geestelijk. Het is een geestelijk boek, dus je moet het allemaal geestelijk zien. Dat zeggen de rabbijnen niet. De rabbijnen hebben het over. Er zijn vier betekenissen aan elke tekst. De eerste betekenis is altijd letterlijk. Het is altijd precies zoals er staat. En zo moet je het uitvoeren. Want als het niet letterlijk is, wat moet je er dan mee? En dat is ook met de Sabbat en met alle andere dingen. God zegt ons, nou, luister, ik wil dat je de Sabbat houdt als teken tussen mij en mijn volk. Dus als je de Sabbat houdt, dan weet hij dat je bij hem hoort. Dat is letterlijk. Dat is niet geestelijk, dat is niet figuurlijk, dat is allemaal letterlijk. Omdat hij het wil. En zo heeft Abraham dat ook letterlijk uitgevoerd. Als de Almachtige zelf het niet geestelijk wil, maar letterlijk, dan hebben wij dat gewoon niet te volgen. Het is eigenlijk heel simpel, denk ik, als God ook zegt ons dus luisteren, zolang de zon en de maan er zijn, is mijn volk, is mijn volk, dan is het heel makkelijk om dat te controleren. En Adam slaat zijn ogen op en zie, achter hem zat een ram met zijn horens verstrekt in het struikgewas. Een ram met zijn horens vast in het struikgewas. En wat de bijna zeggen, ja dat struikgewas... Dat is een doorngewas geweest, dus hij zat met zijn hoofd in de doornstruiken. En dat is dus de overeenkomst met Yeshua, die met een kroon gekroond werd. Het lam van God gekroond met de doornenkroon. God zal zichzelf een lam voorzien. Had hij zelf geprofiteerd en dat gebeurt hier voor zijn ogen en voor de ogen van Isaac. En hij neemt die ram en hij offert hem als brandoffer in plaats van zijn zoon. Dus toen zie je ook dat er een plaats van een offer uitgevoerd werd voor zijn zoon Isaac. Ja, het is zo'n ontzettende heenwijzing naar wat er gebeurt met Yeshua. Het is gewoon een geweldig mooi verhaal. Maar er zit nog een andere betekenis in. En dat is dus dat die ram met zijn hoorns gestrikt zat in het struikgewas. En dan kan bijna zeggen, ja die hoorns... Dat is dus de start van de Barzijnenfeest, want die hoorns werden dus gebruikt om dus de ramshoorn ervan te maken en dus de, ja, een antwoord te geven aan God met die hoorns. De Vindings 23, vers 23, dan zegt Jare tegen Mozes, spreek tot de Islite en zeg in de zevende maand, op de eerste dag van de maand, moet u een rustig houden, gedenkdag aangekondigd door Het Vertaald is Barzijn, maar als je kijkt in de grondtekst, dan staat er gewoon Chauvareschal. Een heilige samenkomst staat. De ruwa, woord wat er gebruikt wordt. De dag van een alarm, een signaal, een geluid van storm, geschreeuw, geschreeuw of een van oorlog. Dus echt dat er iets aan de hand is. Dus of een oorlog of er is alarm of er is vreugde. Maar er wordt dus echt een heel veel kabaal gemaakt om dat aan te kondigen. Een alarm van oorlog, een oorlogskreet, een strijdkreet. Een oproep om gereed te zijn om dus de oorlog in te gaan. Een ontploffing voor een mars staat erbij. En een kreet van vreugde met een religieuze impuls en een schreeuw van vreugde in het algemeen. Nou, dat is het woord de rua, wat dus deze dag aan doet denken. Jong te roer de dag van het alarmsignaal. U mag geen enkel dienstwerk doen en u moet jaren een vuurpof gaan. Er zit dus aan de ene kant, net als bij de sabbat, je mag geen dienstwerk doen, aan de andere kant dat er ook dus een offer tegenover moet staan. Het is niet zomaar iets. Exodus 29 vers 18 zegt, u moet dan sloten de hele ram op het altaar en we opgaan, het is een brandoffer voor jaarweg, een aangenaam geur, het is een vuuroffer voor ja. 1 Petrus 1 vers 18 vers 9 zegt, in de wetenschap dat u niet met verhankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, uw vader overgeleverd is, maar... Met het kostbare bloed van de Messias, als van smetteloos en onbevlekt land. Is Rosh Hashanah nou de start van het nieuwe jaar? Het nieuwe jaar begint bij Pesach, dat staat heel duidelijk. In het woord Exodus 12, vers 1 tot 2, die zegt ja tegen Mozes en tegen Aaron in de deze maand, de eerste, zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar. En dus met Pesach begint het nieuwe jaar. Waarom vieren de Joden dan op Kosthashan een nieuwjaar? Ik zou dus 34, vers 22 staan. Ook moeten voor jezelf het wekenfeest houden. Dat is het feest bij de eerste vruchten van de tuinroost. En ook het feest van de inzameling bij de jaarwisseling. Dus je ziet dat er dus twee keer elke nieuwjaar aangegeven wordt. Nou, zo hebben wij dat ook. Hè. Wij hebben zelf een nieuwjaar. Maar we hebben ook het start van de kerk het kerkjaar En zo zijn er dus verschillende soorten nieuwe jaren die aangegeven worden. Ook in de christelijke jaartellingen. Wij hebben we ook verschillende, Maar dus misschien in de Bijbel dus ook, je hebt dus de start van het nieuwjaar jaar in de Pesach, maar je hebt eigenlijk ook de start bij een jaarwisseling en dat begint dus op de eerste dag van de, de zevende maand. Ook het feest van de oogst, Exodus 3, 16, van de eerste vruchten, van uw werk, van wat u op uw akker hebt, en het feest van de inzameling aan het einde van het jaar, het over de feest, wanneer u de vruchten van het werk van het veld ingezameld hebt. Dus je ziet dat ook de Bijbel eigenlijk een aantal keren naar verschillende einde van het jaar of het begin van het jaar aangeeft. Dus op 33, vers 13 tot 15, daar ja, was goud uit de hemelen, dat tussen haakjes zit was Hoshanah, hij doet het elke dag denk ik, maar misschien moet Hoshanah iets scherper, en ziet alle mensen dit. Vanuit zijn verheven woonplaats, dan schouwt hij alle bewoners van de aarde, hij vormt hun hart. hij let op al hun daden. En waarom heb ik daarbij gezet, Rosh Hashanah, omdat ze dan de start is van de tien onzagwekkende dagen. En dit is niet iets wat maar pas uh, gevierd wordt of eigenlijk in overschouw genomen. Nee, dit is iets wat al eeuwen en je paard echt over duizenden jaren al plaatsvindt in Israël. En bij alle joden, dat ze dus die tien onzagwekkende dagen gebruiken om dus zichzelf te veroutmoedigen voor Grote Verzoendag. Dus die tien dagen wordt elke dag wordt een van de geboden wordt dus ja, eigenlijk helemaal beleefd zou je kunnen zeggen. Wat ze doen is dat ze nemen elke dag een van die geboden onder ogen en gaan kijken hoe is mijn leven ten opzichte van dat gebod. Heb ik iets verkeerds gedaan? Moet ik mezelf verkeren? Moet ik uh, dingen goedmaken? En zo wordt elk gebod wordt eigenlijk onder ogen genomen en in die tien dagen doe je dus een hele verantwoediging. naar aanleiding van elk gebod dat God opgeschreven heeft in die geboden. En ze proberen dus een soort van schip te maken. En hun beseffen ook hoor, oh, dat is niet een schoon schip dat je op grond daarvan de zaligheid krijgt. Nee, dus we snappen ook voor ons luisteren, willen wij dus een soort verzoening krijgen, dan moeten we ons leven gaan leven zoals hij dat wil en dan krijg je dus op een gegeven moment een grote zoendag. Wat gedenken wij nou met de was met jong Yom Teruwa? Nou het is ook de eerste scheppingsdag, Wij ja, zijn zijmenshuister dat is dus de eerste scheppingsdag, dat is dus ook de start van het nieuwe jaar, dus van de... de Rosh Hashanah. Nou dat is ontzettend mooi hè, dat in het begin schiep God de hemel en de aarde en de aarde was woest en nee, deden, Luister lag over de watervloed en de geest van God zweefde boven het water. En God zei, laat er licht zijn en er was licht. Dus op deze dag was het voor de eerste keer dat er licht was hier op aarde. En dat beantwoorden we met het bazuingeschal. Dat God ons kan zien en dat hij ons ook hoort. En dat we ja, eigenlijk teruggeven van, Vader wat heeft hij u toch geweldig mooi gemaakt. Ik vind het echt een ontzettend mooi iets dat dus elke keer op de eerste scheppingsdag, dat hij herinnerd wordt in wat hij gemaakt en wat hij gestart is, en dat de mens zo mag antwoorden. Als dankbaarheid dat we dus ja, mogen leven en dat we ook mogen zien wat hij dus geschapen heeft en wat hij gemaakt heeft. En God zag het licht dat het goed was en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde het nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest. De eerste dag. Het is geweldig dat dus dit jaar komt de roer op een sabbat valt. Ik vind het zo bijzonder dat we dus ja, de eerste dag dat we dus mogen gedenken aan ons luisteren de eerste scheppingsdag. Ja, nu valt het samen met de sabbat de dag waarin we hem mogen eren en mogen loven en prijzen. Verantwoording en oordeel, dat heeft ook te maken met de bruisuinerdag. De dus start van eigenlijk een soort met verantwoording over de tien geboden, die dan successief voorbij komen. Filipijnse 4 vers 3, ja. Ik vraag ook u, mijn met oprechte metgezel, help deze vrouwen, die samen met mij gestreden hebben in het Evangelie, ook met twee mensen en andere medewerkers, van wie de namen in het boek des levens staan. Nou, waar gaat het nou, die tien dagen over? Die tien dagen is eigenlijk ook een soort opmaat naar de Grote Verzoendag waarin ze dus de wens uitspreken dat hun namen geschreven zullen staan in het de boek des levens. Dus dit is een verwijzing eigenlijk naar dus die tien ontzagwekkende dagen waarin ze bezig waren. en Paulus die vraagt eigenlijk aan de mensen om hem heen: van wil je, als je met deze vrouwen hebben die hebben problemen met elkaar, wat wil je, als we kunnen helpen, want ook hun namen staan in het de boek des levens geschreven. Dus ze hebben wat hulp nodig om het weer goed te krijgen. Goed te krijgen met andere mensen op Ja, tussen die vrouwen zelf. Hele mooie verwijzing. Nou, wat is nou de opdracht met dag? We hebben er al een van gelezen. Een rustdag. Shabbat dan houden we dus gewoon een sabbat. Voorstrepen in Exode 31. Vers dus 14 zegt ja, u moet de sabbat in acht nemen. Want die is voor uw heilig. Wie ontheiligd moet zeker gedood worden. Ja, ieder die op die dag werk geweest die persoon moet uitgehoord worden aan uit het midden van zijn volksgenoten. U moet er even niet aan denken. Dat deze wet zijn we nu dus gewoon letterlijk uitgevoerd worden. Ja, dat is de ene grote slachting die zou plaatsvinden. Want we zijn met z'n allen daarvan afgeweken. Heel de christelijke wereld, die, die houdt hem gewoon niet. Hij is ervan overtuigd dat het een andere dag is geworden. Dus ik denk, als dit echt tot iedereen gaat doordringen, van ja, maar luister wat God werkelijk wil, dan ben ik dus totaal niet mee bezig. Ik ben net aan het volgen door mensen, gemaakt zijn en de mensen eigenlijk onderhouden worden. Je moet een heilige samenkomst, een kodesh, een Ikra, je houden. En een heilige samenkomst, dat betekent dat hij dus gewoon helemaal afgezonderd moet zijn, want het is een samenkomst die van God is. Het is dus niet onze samenkomst, maar het is een samenkomst die geheiligd is aan de Almachtige. Dus het gaat niet over zomaar iets, maar nee, dat is echt op het aangezicht van hem. En voor hem vieren we een feest. Wat ik zei hè, de heilige samenkomst, de 23, vers 24 zegt, spreek tot ons niet en zegt, zevende maand, eerste dag van de maand, je moet u rustig houden, Gedenkdag dat aangekondigd door de zaang als je chitvare heilige samenkomst. Loven en prijzen van de almachtige, daar starten we. Dan krijg ik dus 1,29, vers dus 13, die zegt nu dan, o onze God, wij loven u en prijzen uw luisterrijke naam. Psalm 71 vers 22 zegt ook oh, ik zal u loven met beluid en uw trouw prijzen in mijn god. Ik zal op psalmen zingen met de haren, heilige van Israël. het vers is 23 vers 25, 25, u mag geen enkel dienstwerk doen, u moet Java een vuuroffer aanbieden. Nou een vuuroffer aanbieden, ja hoe dan? Hoe dan? Hebben we gewoon een probleem? Want er is gewoon geen tempel meer. Wat moet je dan met een vuuroffer? Moet je dat dan ook letterlijk zien? Nou, de. Joden proberen het wel, er worden allerlei hele vreemde dingen gedaan om op een soort van offer te brengen. Er worden zelfs uh, kippen onthoofd en boven hun hoofd geslingerd om besprenkeld te raken met het bloed, zodat ze haar de afgelopen laten zien. We hebben echt een offer gebracht. Ik denk niet dat dat de bedoeling is, maar misschien iets anders he. Het grootste offer voor ons is door Yeshua gebracht. Dus die offers waren een voorafschaduwing van hetgeen wat Yeshua gebracht heeft. Maar er staat ook in de profeten dat er op een gegeven moment weer een derde tempel zal komen en dat is de, de vorst van het land, waarvan iedereen gelooft dat het Yeshua is, dat die weer de offers, een aantal offers gaat brengen. Dus een aantal en ik denk met name dankoffers, dat hoeft er niet te stoppen, omdat Yeshua het schuldoffer gebracht heeft. Dat is niet in de plaats gekomen van het dankoffer. Dus ik denk dat de dankoffers, die kunnen gewoon doorgaan en plaats hebben. Maar hoe? Moeten we dat dan uitvoeren? Nou, ik denk, wat een optie is, dat je misschien de waarde van een ram offert. Nou, daar kun je gewoon over nadenken. Van uh, ik heb het opgezocht op internet, van ja, wat kost nou zo'n beest? En dan zit je dus tussen de prijs van tussen de 30 en 150 euro. Nou, dat is voor ieder persoonlijk, het is maar een idee wat ik heb. Van ja, er wordt wel opgedragen om dus een soort offer te geven. En hoe moet je dat nou uh, gaan doen? Echt, werkelijk een, een ram gaan offeren, dat, dat kan niet meer, er is geen tempo. Christus, die zijn er niet, alhoewel ze wel bezig zijn nu meer, Omdat dus weer helemaal Christus op te leiden uh, in, het, uh, in het offeren van die dieren. Dat gebeurt gewoon bij het Tempelinstituut. Dus er is wel steeds meer oog voor om, dus helemaal gereed te zijn als de Derde Tempel gebouwd wordt. Maar fysiek is het voor ons, het mensen die dus nu ja, geënt worden in het volk, is het gewoon niet mogelijk om dit te gaan doen. En je moet elkaar opbouwen door het woord te openstaan te Het is niet zomaar een samenkomst, maar je moet wel ook Gods woord open doen om elkaar op te scherpen om dus God te dienen. 1 Thessalonians 5 vers 11, vermoedig elkaar daarom en bouw de een de ander op, zoals u het trouwens al doet, zegt. dus, want het is niet iets wat nieuw is, nee, ik heb al gemerkt dat jullie daarmee bezig zijn. En ik denk dat dat ook bij ons is, dat als we elkaar spreken, als we elkaar zien, dan ben je toch eigenlijk altijd wel met het woord bezig. Want dat wil je graag. Ja, dat wil je graag dat het levend wordt en dat het ook bij iedereen duidelijk wordt dat je daaruit leeft. Geen werk verricht. De Vitekus 23, vers 25, u mag geen enkel dienstwerk doen. En ja, we een vuur of aard. Nou, in het geval van Martijn, ik kan me heel goed indenken dat je dan denkt bij jezelf, Ja, dan zit ik aan het probleem. Want ik werk wel op de sabbat, maar jij zit in de zorg. En dat. Jezus heeft heel duidelijk aangegeven, ook op de Sabbat aan, dat de zei: luisteren warmhartigheid werken, die zijn belangrijker als het houden van de Sabbat. En kunt ook heel keel de Sabbat houden, maar dan vergeet je de warmhartigheid. Dat heeft hij ook aangetoond aan de fariseeën en de schriftgeleerden. Nee, als je dus iemand kan redden, dan is dat belangrijker als niet werken op de Sabbat. En hij maakt het ook heel concreet en hij zegt als je een schaap hebt, dat valt het in de put. Iedereen zou dat beest uit je put halen. Ik laat we toch niet verdrinken. Maar sorry, ja, maar het is is dat? Dus ik eh, kan niks doen. Nee, je zegt, haalt hem eruit. En dat is ook werk. Maar we het gaat om een leven. Je redt dat leven van het beest. En als dat beest gered wordt, dan moet je toch zeker mensen hebben. Het blazen van de chauffeur. De viticus 23-24 spreekt tot eens dus niet en zegt in de zevende maand. Op de eerste dag van de maand moet je rustig houden. Je de denk dag aangekondigd door de chauffeurschool. En heilige samenkomst. Maar wat het houdt het blazen van de shofar nou in. Met Bezuinedag. de dag: Het blazen van de shofar is een gebed. De shofar bespeel je met je adem. De adem waarmee je keert tot God. En je keert je ook tot de mensen. Maar je keert je ook bovenal tot God. En je moet je beseffen. Je hebt je adem ook gekregen. Van God. Zonder die adem. Ben je er niet meer. Als hij je adem afsnijdt. Ja dan is het gewoon gebeurd. Dus in het besef dat hij jouw adem kan afsnijden, roep je hem aan en loof je hem te midden van de gemeente. Door middel van chauffageluid. En hij doet denken, volgens therapijnen, de aan het eerste de op beden, nog heel puur. Met name dus de kleine chauffage, dat blazen. Hun kunnen daar geluiden aan, uh, aan onttrekken, zeg maar, die niet ja, voor elkaar. Ik kan er wel op blazen, maar ik kan niet uh, al die tonen die hun... En sommigen die hebben wel een hele aparte... Uh, dus misschien dat ze dat bedoelen. Maar goed, elk instrument geeft dan een geluid als je bespeelt, maar de chauffeur is of echt afhankelijk van de omstandigheden. Merken je soms ook, er is altijd twijfel. Reactie op de atmosfeer van de dienst, hey, waar ben je op dat moment, hoe, hoe, hoe, hoe is de onderlinge verstandhouding van de mensen? Reactie op de geest van de dienst, reactie op iets in het leven van de blazer, dat is echt waar, als je dus gestrest bent of nou, gaat het gewoon. Ja, Soms dan lukt het gewoon niet. Dan heb je gewoon moeite om op de chauffeur te blazen, en dat merk je van, of hij geeft bijna geen geluid, of je hebt te weinig lucht, of nou ja, je kan van alles. Dus het blazen van de chauffeur is niet iets wat, waarvan je zegt van, uh, oh nee, dat doe ik eventjes hoor. Dat, uh, nee, ik heb ook gemerkt van, ik heb dus deze dingen, heb ik dus echt van een aantal bijna heb ik dus een samengesteld. En je ziet dus van, ik ben niet de enige die dus af en toe heel veel moeite heeft om te kunnen blazen op de chauffeur, maar hun hebben dat dus ook, ook de officiële chauffeurblazes. Die zeggen echt, ik moet luisteren, ja, moet het is echt naar de bed. En als ik met andere dingen bezig ben, dan lukt het mij niet om dus echt te bidden met de chauffeur. Dan lukt dat gewoon niet. En dan moet ik weer eerst weer terug naar God, om te zorgen dat dus mijn verhouding goed is naar God, voordat ik dus weer goed en oprecht kan bazen op de chauffeur. Want hij weigert gewoon enig uit te maken, dus apartheid. Ik zeg, ja, moet luisteren, Bij het pet of wat, ook wat. wat wijst er gewoon op. Nou, de Silvaart heeft ook een hele andere uh, functie ja, in de dienst aan hem. Het is een instrument wat hij heeft gegeven als erebetoon aan hem. En de rabbijnen zegt: het is altijd een mysterie. Het is altijd een vraag. Gaat het, gaat het lukken? Wat is er allemaal aan de hand? En het is ook geweldig van als je merkt dat het, dat het goed gaat en dat je dus echt de ere van hem mag blazen. Het is oproep tot de gelovigen, dat staat in de Bijbel, hè? dat is echt oproep, ook tot de strijd. En op een gegeven moment staat er ook, als de chauffeur een onzeker geluid geeft, maar wie zal dan komen? Wie zal dan het serieus nemen? En dat is precies wat de chauffeur doet. Want als het dus niet klopt, dan geeft hij een heel onzuiver geluid en dan wordt er dus gewoon niet geluisterd. Dan wordt het eigenlijk aan de kant geschorven. Joh, Het kan nooit een goede oproep zijn, maar een goede oproep, die is echt stevig en dat klinkt overal. Kom mee, doe als wij. En wat ook in het psalm staat, wat die zing van het leest, ga, ga met ons mee. Ga met ons mee als we optrekken naar de tempel en doe dan net als wij. We gaan onze God tegemoet en we gaan hem loven en prijzen en eer. en we gaan ons bemoeien met zijn woord. Jeruzalem, dat ik ben in, wij treden uw poorten in. En we doen echt, je moet opgaan naar Jeruzalem. En dat is ook, als je daar bent, dan merk je dat ook, het ligt op een heuvel. En het is een hele klim voordat je bij de tempel bent. Dat is niet zomaar, maar het is echt een hele klim. Je zie je gaat echt op naar de tempel. En dat is natuurlijk een ontzettend mooi beeld. Van, je gaat eerst de poorten in, maar dan moet je opklimmen om voor het aangezicht van God te verschijnen. En het is een oproep aan de Almacht. Hij zegt zelf, je moet luisteren. Als jij dus mij een oproep doet met de shofar, ik zal luisteren. Ik zal luisteren naar de oproep die je doet via de shofar. Heer, gedenk, kom ons dan wel, red ons ja hè? heer de levensgaven. Maar voor wie is nou die vraag van de shofar? Iedereen. Het gaat over iedereen. Het is niet alleen maar voor het Joodse volk. Nee, God heeft bedoeld voor iedereen. Iedereen die de shofar hoort moet eigenlijk antwoord geven. Antwoord geven op de roep die God doet via de shofar. Is dus het zomaar ingesteld? Nee, de shova heeft echt een hele belangrijke rol in heel de eredienst, maar ook in het oproepen om hem te gaan dienen. En alleen horen is gewoon niet genoeg. Dus je kunt wel horen, maar als je er geen gevolg aan geeft, ja dan zegt het ook niks. En dat is eigenlijk ook de betekenis van het Shema. Het woord hoor Israël, dat heeft twee betekenissen. En bij de Joden is dat eigenlijk hetzelfde. Je hoort het en je doet het. Als je het niet doet, dan heb je het gewoon niet gehoord, zeggen ze dan. Want als je het niet gedaan hebt, ja, dan geef je aan en heb je het ook niet gehoord. Dus dat is een koppeling en die kennen wij eigenlijk niet. Bij ons is het eigenlijk van, je hoort iets en je besluit van, ja, je doet het wel of je doet het niet. En dan zeggen de Joden, nou, dan heb je het gewoon niet gehoord. En bij elk keer het wel gehoord, zeggen wij dan, nee, dan heb je het niet gehoord, je het niet gedaan. Dus dan heb je het niet gehoord. Als je het wel gehoord had en het echt tot jezelf had door laten dringen, dan had je het gewoon gedaan. Dus dat is een totale omslag in je denken. En daarom denk ik ook dat Paulus zegt, luister, we hebben vernieuwd worden in ons denken. Omdat wij een heel ander denken hebben. Wij hebben als geloof aan een totaal ander denkbeeld. Wij denken Grieks. En dat moet niet meer. We moeten Hebreeuws gaan denken. De Hebreeuwse context van de teksten, die moeten ons gaan trekken, zeg maar, En zo is van Als we horen, dan moeten we het ook doen. Dat is wat God voor ons vraagt. En ja, dat houdt de zin dat je bepaast het moet je eens doen. Je moet in beweging komen. Je moet echt, zeg maar, dus actie gaan ontwikkelen. Actie, actie, actie. Het schema. Dat is eigenlijk in het kort het schema. Dat was ook de vraag van de studenten uit Delft. Wat is nou het belangrijkste van je geloof? En dan kom je dus terug bij diezelfde vraag. Die dus gevraagd wordt aan Yeshua. Door dus de Pharisee en de schriftleden, meester. Wat is het belangrijkste in het geloof? En hij zegt: Dat is het schema. God boven alles lief en naast aan jezelf. Dat is de wet en de profeten. Het blazen van de chauvaar is ook een herinnering aan de eindtijd. Zij 27 vers 13 zegt: op die dag zal het gebeuren dat er een grote chauvaar geblazen zal worden als je de sabbat meemaakt in Jeruzalem. Ja, dan hoor je het al. Dan hoor je een, een, een gigantische hoor je dus over heel Jeruzalem heen. En dat klinkt al. Ja, ontzettend hard en, en enorm indrukwekkend. En het is dus niks, denk ik, bij op de dag dat de Shoah terugkomt en dus echt op de Shofar geblazen wordt. Ik denk dat de hele wereld het zal horen. En dan zullen ze komen, staan die verloren waren in het land van Assyrië, die verdreven waren in het land Egypte, ze zullen ze verjaardag neerbijgen op de Heilige Berg in Jeruzalem. Het blazen van de Shofar herinnert aan de start van de 10 onzachtwekkende dagen. Laten we deze dagen gebruiken. Elke dag één gebod om het te zien. Hebben we dat tegengezonderd? Zijn we bereid om ons te reinigen? Zetten we stappen om het in het reinen te brengen? Het roept ons op berouw, de shiva te hebben en te tonen. Het is dus ook een oproep tot bekering, tot terugkeer naar onze God en vader. Het blazen van de shiva herinnert aan de op van de profeten die hun stemmen als je vaarts die denken in Israël: bekeer u. En leef, want dat is wat de vader wil. Hij wil niet dat wij verloren gaan, maar hij wil dat wij ons en dat we voor zijn aangezicht leven. Het herinnert ook aan de kroning van de koningen in Israël. We kijken uit naar de kroning van de koning van Israël, en dus ook over heel de wereld, zal gaan regeren vanuit Jeruzalem. Ten slotte het herinnert aan het eindoordeel van de blazen van de laatste klinken. En iedereen voor de rechterstoel gedaan zal worden. Maar Yeshua dus het eindoordeel zal uitspreken. Nou, dan hebben we de vraag: worden wij met geen juist binnen verhaald of worden wij weggestuurd? Amen. Dan willen we zingen Kiko Ahaf, wat een Hebreeuws lied is naar aanleiding van Johannes 3, vers 16 Al zo lief had God de wereld. Dan wil ik de zegen uitspreken die ik in zijn naam op u mag leggen.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 Dat is een luisterlied, Avenu Malkenu. Dat wordt in alle synagoges gebruikt vandaag, wordt dat gezongen. En dat is dus een gebed. Onze vader, onze koning. En vergeef ons onze schulden. En wilt u ons alsjeblieft aanzien, zodat we ook geschreven mogen worden in het boek des levens. Laat het je hart opheffen naar de vader. Amen. En dan willen we naar nou goed gebruik willen we als einde van de feestdienst de maciers dans laten zien.